Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De man die woensdagkeeper Esteban aanviel in de bekerwedstrijd tegen Ajax wordt tot zeker donderdag vastgehouden. Zijn zaak wordt dan via een snelrechtprocedure behandeld. Vanochtend heeft de rechtercommissaris het voorarrest van Ajax-supporter Wesley verlengd omdat er kans op herhalingsgevaar zou zijn. Een 19-jarige Wesley wordt verdacht van poging tot zware mishandeling en het overtreden van zijn stadionverbod. Hij mag in elk geval op speeldata van Ajax niet meer in de buurt van de arena komen of het centrum van Amsterdam bezoeken. Prins Philip, de man van de Britse koningin Elizabeth, heeft de medische ingreep na zijn hartklachten goed doorstaan. Gisteren werd een stand geplaatst in zijn krantslagader. Prins Philip was met pijnklachten in zijn borst opgenomen in het ziekenhuis. Hij is de nacht goed doorgekomen. Hoe lang hij nog in het ziekenhuis moet blijven is niet bekend. Hogeschool in Holland heeft twee tentamens van de opleiding rechten in Rotterdam ongeldig verklaard. Dat komt omdat een docent de studenten twee keer dezelfde toets had laten maken. De studenten moeten een nieuwe toets maken en tegen de docent worden de disciplinaire maatregelen genomen. In Rusland worden nieuwe massademonstraties verwacht. De oppositie hoopt dat tienduizenden Russen de straat opgaan als protest tegen de mogelijke fraude bij de verkiezingen van begin deze maand. Ook oud-president Gorbachev loopt mee. Ook hij heeft veel kritiek op het verloop van de verkiezingen en vindt dat premier Poetin verkeerd reageert op berichten over fraude. In Brazilië is een 34-jarige Nederlandse bolletjesslikker opgepakt. Douaniers op het vliegveld zagen dat de man zich erg nerveus gedroeg. Hij bleek 80 capsules met drugs te hebben ingeslikt. De Nederlander was op weg naar Brussel en zou 5000 dollar krijgen voor de smokkel. Dan nog het weer, lokaal een bui, maar vanmiddag droog met wat zon. Het wordt een graad of 7. Op eerste en tweede kerstdag veel bewolking, droog en een graad of 9. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A7, afstandijk Groningen tussen Jouren en Groningen, op de A20, hoek van Holland Gouda, tussen Spaanse polder en knooppunt Gouwen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. Zie Dit M. Kerst. Kerst. Kerst. Met Kerst. Me met nu. Wanneer Met Kerst. Vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar Zwarteoord en die zegt dat het verkeer. Maar mama zegt dat er man een oude zij ze maar is. En dan roept zij uit, dat kind de zee, ze is hier zo fris. Ze plaatst de dilt, mijn brede zwier, haar vijf, oh kom Maar potloom roept ze gil, de zee zit in mijn ogen, ga naar zand, Ja, dames en heren, u bent weer rechtstreeks verbonden met CfM Zandvoort, oftewel met het programma CfM Oud Zandvoort. En het is fijn dat we zo vlak voor de kerst toch nog eventjes hier aan tafel zitten met een heel bijzonder mens, Ted van der Leden. Als ik naar buiten kijk, het zonnetje schijnt een beetje dunnetjes, er staat een harde bries, maar het is mooi weer. Geen sneeuw, dus geen witte kerst. Maar wat hebben we een bijzonder mens hier aan tafel. De techniek en de muziek is verzorgd door Jan Kol. Eh, dankjewel Jan voor al je werk weer. Even een correctie. Zeg uh, het eens Jan. De, de, de, de muziek is uitgezocht door kortdraaier. Nou dus dat al is wel. Maar, altijd. Maar, maar jij bedient de knoppen. Jij ja, bent de ben Bedankt Jan voor je aanwezigheid. Ja. Voor al je werk. Um, als ik zeg, dames en heren, uh, Ted van der Leden, dan zeggen misschien een paar zonfruten, dus ik kan me haast niet voorstellen, wie is Ted van der Leden? En het merendeel van de zonfruten zal zeggen, nee hè, heb je Ted van der Leden aan tafel? Wat bijzonder. Welkom luisteraars die hier naar luisteren in binnen- en buitenland. Ted van der Leden, bedankt dat je hier wilt zijn. Ja, goedemorgen Pieter. Goedemorgen Ted. Goedemorgen. Even voor de luisteraars die, die het misschien niet weten: dat zijn de nieuwe zondvoerders. Ted van der die wordt volgend jaar 80 jaar. Het is, wow. hem, het is hem niet aan te zien. Als je, als je het zo zou zien, dan zeg je van nou: een eind 60er, begin 70er, zo ziet hij eruit. Hij is goed ge, gevormd nog steeds. Ja, je maakt hem mooi, hè? Afgelopen week was jij 48 jaar getrouwd met Henny. Ja. Wat een tijd is dat. Ja, mooi. Dat is, ja, dat is een hele leuke tijd. Alleen het afschuwelijk is dat het vliegt. De ja. tijd vliegt voorbij. gaat zo ja. snel, hè? Ja, dat gaat snel. Je hebt drie kinderen. Ja, hele lieve kinderen. Je, je hebt een koninklijke onderscheiding gekregen voor al je werk. Je hebt een Carnegie medaille voor, voor je reddingen. Je hebt zoveel bijzondere dingen gedaan. Uh, vertel me eens eventjes. Wanneer ben je in Zondvoort komen wonen? Uh, nee, echt wonen. Uh, ja, echt wonen. Dat was uh, in 1947. Ja. Uh, dat, dat kwam omdat mijn ouders waren heel erg gebonden aan Zandvoort. Mijn vader uh, zat in het bestuur van Helios. Komen we zo we komen, meteen op terug. Komen we misschien op terug. Hè? Ja. Maar die was verbonden aan uh, de Kampeervereniging Helios. Daar was hij penningmeester. Daar is hij niet rijk van geworden hoor. Maar <laughs> hij, hij was daar penningmeester. En moest vaak naar Zandvoort om zaken af te handelen. Nou, dat, uh, dat deed hij dan. En dan liep hij in de uh, stad, of in het dorp. Hè. En uh, nou, hij verlangde ernaar om er te wonen. En op een zeker moment gebeurde het... dat hij mevrouw Snijder tegenkomt. Dat is uh, mevrouw Snijder, die is getrouwd met Jan Snijder. Uh, en uh, Jan Snijder was de zoon... Van Jan Snijder, van het Jan Snijderplein. En dat is bij de oude Zandvorden bekend. Ja. Nou, dus mijn vader die kwam uh, mevrouw Snijder tegen. Tussen twee haakjes, wij noemen er altijd Naatje Snijder. En uh, deze, deze dame die zegt: Jan, wat doe jij hier? Nou, zegt mijn vader, ik moet op het gemeentehuis zijn. Uh, en mijn vader die zegt: En wat doe jij hier? Ze zegt: Nou, ik ga hier een huis kopen. Zegt mijn vader, wat ga jij? Maar dat wil ik ook. Ja, zegt ze maar, dan moet je een claim hebben. Dan moet je een claim hebben. En als je een claim hebt, dan mag je in Zandvoort bouwen. Maar die claim die moet je kopen. Nou, en toen heeft zij verteld hoe je aan een claim komt. Die moet je dan kopen bij de gemeente. En uh, mijn vader heeft dat gedaan. En die heeft in de Westerstraat... Uh, een, even, voor, even voor de zandvoerders, de Westerstraat. Tussen de Kerkstraat en de Hogeweg. Hier. Dat is bij dat kleine poortje bij de Weg. En uh, het laatste straatje als je naar boven gaat bij de Kerkstraat. Nou, ja, dat in, is, in feite zijn dat de nieuwe huizen na de afbraak van na de, de Duitsers. Afbraak, ja. Uh, tegenover Bonnie, molenaar ja, tegenover Bonnie ja. en Bonnie waren uh, onze goede overburen heel leuke mensen, gezellig en uh, nou, maar het was een kaal land. en wat zei de gemeente nou kijk eens wie hier bouwt dan komt daarachter komt niets meer, je krijgt ziet de duinen en dan het zand en zo nou dus mijn ouders die hadden daar wel trek in en uh, die kochten zo'n kleem ...en de bouwkas... ...van de Nederlandse gemeente... ...die bouwde daar huisjes. Ja, dat, dat waren prachtige huisjes. Sloten mooi aan op... ...de bestaande... De Zuidbuurt. De Zuidbuurt, hè. Dat was helemaal prima. Nou, en... Uh, ...zo ben ik daar gekomen. Dus vanuit Haarlem zijn we verhuisd... Naar, uh, ...naar Zandvoort. En nou, dan woon je daar vanaf 70. En nooit spijt gehad van Zandvoort? Nee, want als kind... Als kind uh, gingen we heel veel. Want ik ging altijd met mijn ouders mee. Gingen we naar Zandvoort. We gaan even terug naar jouw kinderjaren. Ja. 1932. Ja, dat, dan, hoe weet je die datum? Ja, die ja ik, ik, heb, ik, ik heb me voorbereid <laughs> op alles. Oh, goed. 1932. Ja. En, en je gaat dan met je ouders. Uh, bijna elk weekend. Uh, ook door de week. Neem ik aan aan het strand. Want je zei het net al. Helios was zo belangrijk. Wat ja. is Helios? Oh, ja. Um, kijk. Helios is een kampeervereniging. En uh, Helios die zat dus zo wat aan de kop van de zeeweg. Want dan bij je... Bloemendaal. Ja, bij Bloemendaal. Dan had je dus Helios en dan had je de Zandvoortse vereniging Amsterdam. En zo had je een paar verenigingen. Maar Helios die was de eerste. En die bestond in het algemeen uit Haarlemse mensen. Later... Uh, gelukkig ook Amsterdamse mensen erbij gekomen, enzovoort. Maar daarvoor, dus uh, voor 1932, uh, waren mijn ouders op het strand, op Bloemendaal, het Bloemendaalse strand. En daar hadden ze een kampeervereniging en die heette Hygea. Nou ja, Hygea, reinheid, schoonheid, enzovoort, enzovoort. En uh, ik denk dat de gemeente Bloemendaal... Uh, dat opgezegd heeft en toen zijn ze naar, naar Zandvoort gegaan en toen hebben ze dus de kampeervereniging Helios genoemd nou eh, logisch Helios de god van de zon eh, dat spreekt vanzelf nou oké okay. en zo zijn we dus in de kampeervereniging Helios nou dan had je drie bestuurders dat was dus drie bestuurders was eh, Vos de voorzitter Smink ...Vos de voorzitter, Smink... ...en mijn vader was penningmeister... ...Smink was de secretaris... ...en Vos was de voorzitter... ...en zo begon... ...dat kleine verenigingetje... ...begon heel erg aan te groeien... ...en toen kwamen dus alle voorwaarden... Die, ...waar je aan moet voldoen... ...om te kunnen kamperen. Dat waren niet de huisjes zoals je die nu ja, ziet. Ja, ja. Je ja, de, ja, de tenten. <laughs> dit, dit is de grap, hè. Uh, het begon allemaal met tenten... Hè? Uh, en toen keken die jaloerse ogen naar elkaar. Van, hé, hey, hij heeft een huisje van hout uh, met zeil eroverheen. Nou, mijn vader ook een huisje van hout met zeil eroverheen. Ja, de eerste de beste storm lag je in de duinen. Maar <laughs> elk jaar moest je die tent elk... daar naar een strand toe brengen. Elk Hoe jaar? ging dat? Ja, nou, uh, en dat is het heerlijke. Omdat mijn vader in het bestuur zat moest hij altijd als eerste, dat is in april, moest hij de tent opzetten en als laatste moesten ze vertrekken en dat was eind augustus. Dus een hele periode leefde je als kind op het strand. Ja, maar even met die tent opbreken. Uh, uh, opslag was in Haarlem waarschijnlijk. Hoe ging je dan met al die materialen naar Zandvoort toe? Want je had uh, geen vrachtwagens of wat uh, dan ook. Ja, wel, ja, wel, ja. moet je luisteren. Dit, dit vind ik een prachtig verhaal. Uh, in Zandvoort woonde een ...hele aardige man, Willem Koning. Uh, mag ik even tussen twee haakjes zeggen? De witte. Ja, hè? ja dan, dan weten we welke koning het is. Een witte kop, hè? Ja. En deze, deze man... ...die had paard en wagen... ...en die deed allerlei klussen in Zandvoort... ...en wat hij ook deed... ...hij vervoerde de tenten... ...naar her en der. En hij ging met paard en wagen... ...ging hij... ...naar Haarlem toe... Daar hadden wij de tent opgeslagen op zolder. En dan snap je wel... s'morgens in de vroegte... ...hoorden wij om vier uur s morgens... ...die paarden aankomen. En dan keken we uit het raam... ...en toen moest alles van zolder naar beneden toe... ...op zijn paardenwagen. En ja, toen had je het hè. Uh, wij op de, op de wagen, mijn ouders op de fiets... ...mijn broer en ik... ...op de wagen... ...en zo gingen we naar Zandvoort toe... ...en dat was... Uh, ...naar het strand... ...en bij Bloemendaal... ...de kop van Bloemendaal... ...daar gingen we omlaag... ...en ik... ...nou ik zie het nog als een film voor me... Uh, ...die paarden die moesten zwoegen... ...door dat mulle zand... ...en koning maar... Uh, ...set up, set up... ...zo... ...nou en zo ging hij dan over het harde strand... ...en dan ging hij ter plekke... ...en er werd de boel afgeladen... Nou, koning kreeg zijn centjes en wij gingen bouwen, maar wij, <gacht> toen was ik nog een babytje. Ja. Dus dat ja. Dat <gacht> maar, We gaan even luisteren naar de muziek, Ja, oh, ja. heb je mooi. promised me a sable coat, just for a little kiss, a diamond ring and motorboat, just for a little kiss. He said, I'll buy out the stores, everything I have is yours, I will be your Santa Claus, just for a little kiss. I'm getting nothing for Christmas, My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 Luisteraars, dit was weer een mooi nummer. Jan, zeg eens. Ursa Kid. Ja, dat dacht ik al. Ja, met I'm cutting nothing for Christmas. Heerlijk, heerlijk. Goed uitgekozen nummer. Kort, daar, bedankt voor de muziek en Jan Kool aan de techniek. Eh, lieve luisteraars, we zijn in gesprek met Ted van der Leden in het programma ZFM Oud-Zandvoort. We hebben net de periode beschreven van 1932 dat Ted geboren is tot de oorlog. En uh, ja, hij ging elke weekend... nee, elke week... in de zomermaanden naar het strand Helios. En uh, dan moest je wel fietsen... vanaf uh, de tent naar school in Haarlem. Wind uh, tegen morgens en wind tegen avonds. Ja, hoe weet je dat? Jij ja, je bent de zandvoorder, ja. <laughs> ja, ja. ja, dat is natuurlijk zo. Je woont in Haarlem... en je zit in Haarlem op school. Ja. En, uh, de basisschool, de lagere school. Dat was de lagere school... En uh, ja, je moest naar school. En dan had ik zo'n oud, krakkemikkig, groen geschilderd fietsje. Zonder versnelling. Zonder versnelling. En dan ging je s'morgens uh, op de fiets naar school. Je verbleef daar. En je ging weer terug naar Zandvoort. Want uh, mijn vader, die was er niet, want die werkte op de, uh, bij een busmaatschappij, Brockway. Het is een prachtige maatschappij geweest. Die reed door Haarlem met rode bussen. En die reden van Leiden, Haarlem, IJmuiden. En van IJmuiden, Haarlem en weer terug. Weet je wel. Dus die moest werken. Maar mijn moeder, die bleef op het strand. En die woonde in die tent. Dag en nacht. En af en toe ging ze wel eens naar Haarlem toe. Maar nee, ze woonde daar, want wij woonden daar. Nou, en we sliepen daar. En we hadden prima bedden. Mijn vader had dat prachtig in elkaar getimmerd. En dat betekende dat je naar school moest. Nou, dat was april, mei en begin juni. Ik weet niet precies hoe die vakanties liepen. Maar dan moest je op de fiets. Moest je naar Haarlem. En uh, eerst was dat op de Jan Lichtarts in Haarlem. En daar heb ik hele lieve uh, vrienden ontmoet... En een van die vrienden was Gerle Galderman. En ik hoorde dat hij overleden is, wat me zeer spijt. En ik had een vriendinnetje en dat was Trus van Dalen. En die waren geëvacueerd uit Zandvoort. En die woonden in Haarlem. Waar weet ik niet precies, maar het waren schoolvriendjes. Maar even terugkomen, als je uit school weer terugfietst naar Zandvoort... Dan kom je op een strand in het huisje. Ja. Hoeveel huisjes stonden daar van Helios ongeveer? Oh, dat kan ik ongeveer, als ik het zo uit mijn hoofd doe, een, een stuk of vijftig. Dus vijftig families Ja. die daar ook s'avonds met elkaar moeten optrekken en spelen en Ja, praten heel gezellig. Er werd en... alles georganiseerd. Uh, er, was, uh, er was zelfs uh, een afdeling, en dat is wat, we dan, wat je dan noemde, was ook een afdeling reddingsbrigade. Daar Kom ik zo meteen op. Oh, daar kom ik zo. Ja, ja. Nou, daar was een uh, afdeling Rijksbrigade. maar die uh, mensen uh, bedachten allemaal uh, spelletjes. Die bedachten allemaal spelletjes voor uh, de jeugd. Voor de jeugd. En zaklopen. Dat, en dat en dat was niet moeilijk, hoor. Zaklopen. Dat, zaklopen, eieren op lepel en al die dingen meer. En dat was elk weekend was het feest vissen deden jullie ook? Jawel, jawel. vissen, horsmakrelen uit de zeeschoppen. Uit hè? schoppen? Ja. Hoe oh, doe je dat dan? Jongen, nou, met je benen. Uh, kijk, op een zeker moment... Uh, ik heb er hoop gehoord, maar een makreel uit zeeschoppen heb ik nog nooit van gehoord. Ja, horsmakrelen, dat ja. is een andere dan... Uh, ja. nou, uh, Hoe doe je dat? Dan loop je in een uh, zwin ja. en dan voel je langs je voeten, voel je allemaal hele kleine visjes. Ja. Uh, en Dat is bepaalde jaargetijden. En achter die visjes aan, daar zaten die horstmakrelen. En die waren met zoveel uh, hoeveelheden in zo'n swin terechtgekomen, dat ze er niet meer uit konden als het ep werd. Nou, en dan zag je zo'n beest, dan gaf je er een schop tegen, en er kwam zo'n horstmakrel boven, die pakte je. En die ging dan in een emmertje, en dan uh, werd dat uh, thuis uh, wel... Uh, bereid voor de poes. Uh. Nou, lekker waren ze niet nee. hoor. Horstmekeel is niet lekker. Nee, okay. nou, dus, dat, dus dat deden we dan. Ja. En uh, Nou, iets onsmakelijks. Toiletten waren er nog niet. Dus je ziet het als een oude camping. Hè, emmertje. En wat, ging, en wat ging je dan doen? Dan ging je naar de rand van de, de, de reep van de zee. En een diepe kou graven. Emmertje leeg zand erop En het was over... Maar dat duurde niet lang, want daar stak de gemeente en de vereniging zelf een stokje voor. Die zei nee, daar moeten toiletten komen. Maar het is een machtig leven als je al die maanden op het strand leeft. Ook in de vakanties. Ja. Ja, ook in de vakanties en dan uh, leef je daar dag en nacht. Ja. En dan was Zandvoort niet ver, hè nee. dat snap je wel. Nee, Want dan struinde je door, door de duinen, dat was toen heel anders dan nu. En je struinde door de duinen en dan kwam je ergens in Zandvoort terecht. Nou ja, dan was je daar en dan moest je weer op tijd thuis zijn voor het eten enzovoort. Er werd gekookt, thuis, over eten gesproken. Dus nog op uh, pittig. Uh, op petroleumstelletjes. Petroleumstelletjes, weet je wel. Daar heb ik er nog eentje van. Ja, Leuk heel, mooi. ja, ja heel mooi. Ja. Uh, dan komt op een gegeven moment die oorlog, 1940. Ja. Wat merk je daarvan op strand? Op dat op, moment? Ja, nou heel duidelijk. Uh, ik zei al, mijn ouders en uh, Smink en uh, Vos, die voorzitter was... ...die moesten als laatste op het strand blijven. En zij moesten aanwezig zijn. Nou, dat waren ze ook via de tent. En daar stond die tent. Maar meeste Haarlemers en Amsterdammers... ...die hebben afgehaakt. Want die zeiden, ja, wacht eens even... ...oorlogstijd, je weet nooit wat er gebeurt. Maar mijn ouders, die stonden daar nog... ...op het strand als laatste. En op een zeker moment... Uh, ...mochten we... ...s nachts niet meer overnachten. Alleen overdag... Maar, maar in het begin van de oorlog, 1940. Ja, dat is 1940, ja. 1942. Okay. Dus de Duitsers die hadden een bevel uitgevaardigd: het lijkt kerstvel. Die hadden een bevel uitgevaardigd dat de mensen s'nachts niet op strand mochten blijven. Nou, oké, okay, dus moest je overdag en wanneer het schikte naar je tent. Niet elke dag waren we er in die tijd. En wat gebeurde er toen? Op een zeker moment komt mijn vader in de tent en er ligt een rotzooi en een puinhoop. Dus hadden Duitse soldaten, die hadden daar eventjes uh, een feest aangericht, een orgie. Ze hadden lekker een tent. En, zes, uh, en nou, toen hebben mijn ouders die tent afgebroken en die hebben gezegd, nou, uh, nou is mooi geweest. En dat was in 1942. Ja, dan ben je tien jaar. Dat maak je toch ja. heel bewust dan mee. Ja hoor, ja hoor. Oh ja, helemaal. Heb je iets gezien van oorlogshandelingen toen op het strand? Op het strand niet. Wat ik wel zag. En uh, ja, dat zijn weer echt herinneringen die uh, vastgegrift zitten. Dat zijn uh, dat er van die drie ruiters, die, die, van die uh, stalen driehoeken op het strand werden geplaatst tegen inval van schepen. En er werden palen in de zee geplaatst om uh, invasie te voorkomen. Nou, dat zagen we en dat was ook ongeveer de tijd dat we niet meer op het strand mochten komen. En vliegtuigen? Jawel, uh, maar dat is meer zittend op een duintop, weet je wel. Uh, als je dan wat ouder bent, dan ga je je interesseren voor oorlogshandelingen. Hoe zalig is de jonge Skiel die van je schouder glijdt, hè, zoiets? Dan ga je naar het gevaar kijken, en dan zie je de luchtgevechten van jagers. Uh, ik weet niet hoe al die toestellen heten, maar boven en muiden. En dan zag je dus het milieu-gevecht uh, ge, ge, van die vliegtuigen. En dus nou, zat je te genieten, terwijl het eigenlijk om te huilen was. Hè? Ja, maar, maar je goed. wist ook niet hoe gevaarlijk het was. Je, je wist niet hoe gevaarlijk, en het was muiden. Ja. En je zat op de duinen in Zandvoort. Ja. Dus, en dan, uh, als je het dan hebt over het beleven, het oorlogsbeleven, dan uh, denk ik heel sterk aan de schijnwerpers... Uh, ...die door de lucht heen gingen om uh, vliegtuigen op te zoeken en die te beschieten. En dat zijn emotionele momenten geweest. Ja. Dat je zag dat het vuur geopend werd op een toestel wat in de bundel van schijnwerpers was. En dat, dat zijn wel emotionele momenten, want je wist wat er ging gebeuren. Ja. Ja. Mooi moment om even naar de muziek te luisteren. Boy child, Jesus Christ was born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 Wat was dit voor een mooi met, nummer? Dit was Bonnie M. Ja, dat dacht ik met al. Met Mary's Boy Child. Ja, we zitten toch tegen die kerst. aan. hè? Ja, ja een gezellige, gezellige tijd. Ja. Uh, luisteraars, we zijn in gesprek met Ted van der Leden. Over zijn leven in Zandvoort, zowel op het strand als daarbuiten. Uh, wilt u reageren, dan kan het. De telefoonlijnen staan open. Dat is 023 57 30 393. Dan kunnen we de vraag onmiddellijk beantwoorden. Dus 023 57 30 39 3. Dit is programma ZFM Oud-Zandvoort. Ted, we hebben net zitten praten tot het begin van de oorlog, ja. 1940... Uh, ja, het is spannend. Je ziet op het strand allerlei activiteiten. Palen en ruiters. Ja, nee, 42. Uh, en dan op een gegeven moment is het afgelopen. Ja. Dan, uh, Jij noemt het ruiters, hè? Ruiters, ja. ja. zo is het. Ik ja. kon niet op die naam komen. Ruiters. Het waren ruiters, ja. ja. Gemeene dingen. En palen en er zaten mijnen aan vastgekoppeld. Ja, ja. Dat, uh, maar dat heb ik toen niet begrepen. En, uh, en op een gegeven moment mocht niemand meer op het strand nee, komen. Nee, Nee, was verboden toegang. Precies. Ja. Uh, dan kom je weer terug in Haarlem. Ja. En dan uh, breekt een hele moeilijke periode aan. Hongerwinter. Er is niets meer te eten, er is niets meer te branden. Ja, dat is, dan, dat is dan in... 44. 43, 44. Hè? Ja. Dan begint een beetje de ellende. En die ellende, die is... Ja, een heleboel mensen hebben die ellende meegemaakt. Maar uh, wij hebben het op een andere manier meegemaakt. Uh, ik vertelde je in het begin dat mijn vader die werkte bij de Brockway. En de Brokwaij, dat uh, was een hele aardige uh, maatschappij. Uh, ons kent ons en de chauffeurs kenden elkaar. En als kind stapte je op de bus en de zei, mijn vader heet van de leden en dan mocht je meerijden. Maar op een zeker moment, maar je moet me de datum uh, maar vergeven, uh, 43, 44, ik weet niet precies. Werden de bussen, de autobussen, de Brokwaij die werden groen gespoten. Nou, ja, uh, dat, dat kan natuurlijk, veiligheid, hè? dus uh, met oog op de Engelse Tommy's uh, die in de lucht zaten. Dus de chauffeurs die reden in groene auto's, dat ging prima. En uh, ze reden nog op IJmuiden enzovoort, IJmuiden, Haarlem, Leiden. Totdat de weermacht besloot van jullie moeten nu arbeiders vervoeren naar IJmuiden, uh, voor die bunkerbouw. Nou ja, als chauffeur moet je dat doen. Want je moet brood op de plank. Dus de chauffeurs die reden ook die arbeiders. Nou, tot zover gaat het goed. Totdat de weermacht een bevel uitvaardigde. En die zei, maar jullie chauffeurs mogen wel voor ons rijden. Maar je moet toetreden tot de tot. Tot en de tot was een Duitse vervoersovereenkomst in, uh, in, uh, in uh, ja, hoe moet ik het zeggen um, in dienst van de Duitse Weermacht enzovoort nou, dat hebben die chauffeurs niet gedaan, die hebben dat contract niet getekend, ze tra traden niet toe en ook de directeur van de Brockway van de Wal die heeft gezegd, daar beginnen we niet aan, ze hebben de bussen die overigens al voorzien waren van uh, karretjes achter de bussen. En uh, in die karretjes werd anthracite gestookt. En die anthracite zorgde voor gas. En het gas zorgde weer dat die bussen konden rijden. Nou, die bussen hebben ze in de graasje gezet. Op, uh, uh, in Haarlem. Op de kinderhuis Singel. En die bussen hebben ze vernietigd. ...de installatie om gas te maken... ...die hebben ze stuk gemaakt... ...en de chauffeurs zijn ondergedoken. Nou, ook jouw vader? Ook mijn vader natuurlijk, dus je begrijpt... ...want ze kwamen even van de leden de chauffeur halen... ...maar mijn ouder, mijn moeder... ...die zei... ...oh, uh, die werkt voor de Weermacht in Duitsland. Maar dat is helemaal niet waar... ...want hij zat in de doopsgezinde kerk... ...in de Frankenstraat ondergedoken. Nou, dus... Uh, ...mijn vader was nergens te vinden... Maar wij woonden tegenover de doopsgezinde kerk. Dus mijn vader wipte s'avonds wel eens over om eventjes thuis te zijn. Levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Maar nu komt het. Hoe kom je nou aan eten? Nou, ten eerste je had bonnen, dus dat ging wel enzovoort. Maar ten tweede, euh, mijn vader die had de sleutels nog van die garages... Op de kinderhuis. ...Singel, niet vest, maar Singel. En daar had je een graasje van Spitshoven. En mijn vader had van onze fietsen een karretje gemaakt met twee wielen. En dan gingen we s'nachts om vier uur. Gingen we sluipend... van de Frankenstraat Oude Gracht, Heiligland, single op, vest op. En mijn vader pakte de sleutels. ...maakte de deuren open van de garage... ...en daar lagen stapels... ...anthraciet voor de Weermacht. Je was veertien jaar op dat moment? Ja, veertien jaar. En mijn broer was vijftien. En we slopen... ...s'nachts door die straat heen. En dan in die garage... ...met de grote schep... Sh -t, sh -t, pff, werd, het, ...werd het karretje gevuld met anthraciet... ...van de Weermacht En zo gingen we weer terug naar huis, mijn vader had in, de, in, in huis had hij een gat in de vloer gemaakt en daar gingen die kolen in en wij hadden brandstof dat is nummer één. mijn vader maakte kleine zakjes en die vulde die met anthocyt en mijn broer en ik gingen naar de meer, naar de boeren toe en we ruilden anthocyt voor tarwe nou, en zo kwamen wij een beetje aan voedsel ehm um, ook gingen we in de Haarlemmermeer, gingen we dus met het karretje en als we niks uh, kregen, want het was ook zo dat, je, dat er niemand wat wilde geven, dan gingen we heel stiekem, sprongen over de sloot, kropen in de schoven, schoven dat zijn uh, koren schoven, dat, dat bestond toen nog, en dan gingen we midden in die schoven zitten en dan gingen we uh, met de mes gingen we de koppen, van de, tarwe, van de tarwe schoven afsnijden. En we hadden tarwe in zakjes. En die deden we weer in het wagentje. En dan gingen we weer uh, naar Haarlem toe. Dus dat was in de Haarlemmermeer... Maar wat gebeurde daar? Uh, op de brug stonden of Duitsers. Of <coughs> mensen die uh, in dienst van de Duitsers waren. Nou, die mag ik niet zo graag dan. Hè? <coughs> Ogenblikje. <coughs> Die mensen, die hielden ons dan tegen. En ze pikten alles in. Maar, <coughs> dat kregen ze niet voor elkaar. Om de eenvoudige reden, dat mijn broer trok het karretje. Ik ging op die rotzooi zitten, op die tarwe. En een beetje rommel gemaakt, de oude kranten en alles enzovoort. En ik ging zitten janken op het karretje. En uh, dan zeiden die mensen, oh, het zit erin, oh, niks. En Wat is er met die jongen? Nou, die is ziek, die heeft pijn in zijn buik. Nou, hup, gauw naar huis toe. En zo... Uh, gingen we heel vaak, uh, daar halen we meer uit, met voedsel. Nou, en dat is, dat is toch een, een prachtig moment, hoe je aan je voedsel kwam. Nog een element. Voordat <coughs> toen... je daarmee begint, we gaan <coughs> even naar de muziek. Oh ja, graag. Ja. Bell will be ring. Zeg maar, Jan Kool, wie is James Brown? Dat dacht ik. Onmiskenbaar. Ja. Echt van nu, hè? Ja, precies. Nou, leuk nummer. Uh, dames en heren, luisteraars, we zijn in gesprek met Ted van der Leden. En uh, een, een, een interessant en belangrijk persoon in het hele Zandvoetse leven. Komt er straks nog even op terug. Uh, we hebben periode nu beschreven van de oorlog uh, die Ted persoonlijk heeft meegemaakt. Bijna 80 jaar. <laughs> ja, ongelooflijk. Eh, Ted, maar op een gegeven moment, we hadden het over de kolen... die in een, een gat bij jullie thuis onder de vloer werden gestort. Ja. Maar ja. op een gegeven moment waren die kolen ook op. En toen moest je hout hebben. Ja, precies. Want dan heb je 42, eh, dan heb je 43, 44... Hè? En ja, maar... dan, dan is alles licht stil, zeg maar. Hè? Maar hoe kom je in hout? Ja, nou, dat was heel eenvoudig. Eh, ik heb je verteld van dat karretje wat mijn Met vader twee gemaakt wielen. heeft. Met twee wielen, hè? En dan uh, liepen we, uh, mijn broer en ik, uh, liepen dan naar de zeeweg toe. Er liepen meer mensen naar de zeeweg toe. Want 14, daar stonden, 14 jaar was je. Ja, want daar stonden bomen. Hè, daar stonden bomen. En wij hadden twee kleine zaagjes. Hoe groot? Dat nou, moet ik me voorstellen? Uh, 30, centimeter, 30 centimeter groot. Scherp? Nou, nooit. Nee, Een zaag is nooit scherp. Botte zaagjes. Ja. Dus kropen we... ...in de bomen... ...en dat was ongeveer op de hoogte van de watertoren. Ja. Op de hoogte van de watertoren. En dan kropen we in een boom... ...en dan gingen we op zo'n tak zitten... ...en dan gingen we die tak... ...die gingen we afzagen... ...en als die naar beneden kwam... ...dan zaagde hij die in stukjes... ...en die deed je dan in dat karretje... ...want het moest op maat van dat karretje zijn. En wat deden we nou? Want er liepen kottenbaaiers. ...en ander uh, gespuis in dienst van de nazi's... ...die liepen daar rond... ...want uh, het was verboden om dat te doen... Hè, dus is uh, illegaal om bomen te kappen... ...wat deden we? We legden over die stronken die we gezaagd hadden... ...legden we allemaal takken. Sprokkelhout. Allemaal sprokkelhout, uh, helemaal vol. En uh, als dat uh, zover was... Dan had mijn vader, die had onderin het karretje, had hij een gleufje gemaakt. Onder bij de wielen. En dan werden die zagen, die werden eronder ingeschoven. Dat zaagblad werd eronder geschoven. Nou, dan werd je aangehouden van... Uh, ja, je hebt hout. Nou, nee hoor, we hebben gesprokkeld. Kijkt u maar. Ja, dat zie ik wel. Ja, en zagen, hebben jullie zagen bij je? Nee, we hebben geen zagen. En dan keken ze in het karretje. En, nee, zagen ze geen zagen. Nee, wat een wonder want die zaten er lekker onder nou en dan mocht je weer verder gaan en zo ging je dan uh, via de uh, Bloemendaal ging je over veen en dan ging je de zeil weg af en dan ging je naar huis toch, en dan had je hout toch is het ongelooflijk. je praat nu even eenvoudig over lopen fietsen uh, <laughs> ja, ja. als je dat aan de jeugd van tegenwoordig <laughs> vraagt van loop eventjes naar Haarlem heen en weer met ja. hout dan kijk je, je verbijsterd aan van wat is dat ja, maar... Ik, ik en je denk... hebt honger op zo'n moment ook nog een keer. Je bent slechts gekleed, schoenen. Nou, um, nou mijn, mijn moeder die keerde alles om van kleding. Die naaide alles weer aan elkaar en uit elkaar. Dus dat viel mee. Schoenen uh, had mijn vader een truc. Want die had ook bij die Weermacht waar ik het net over had... had hij autobanden gepikt. En daar sneed hij schoenen van. Dus uh, wij hadden wel schoeisel <laughs> van autobanden. Nou, dat is niet prima... En uh, kleding... Nou ja, dat uh, vertelde ik je net. Mijn moeder die naaide die boel aan elkaar. En uh, ja, zo, zo ging dat wel. En honger hebben we niet zo geleden... omdat wij net op de leeftijd waren... dat wij de meer in konden. Uh, ik ben nog met mijn moeder naar de noord geweest. Mijn broer is naar de noord geweest. En dan kwamen we met, mijn broer kwam met een pakje preien thuis... Nou, dat is niks natuurlijk. En uh, mijn moeder en ik kwamen met een zakje aardappel thuis. Maar dat, maar dat is... smaakte wel lekker. Het, het smaakte wel lekker, maar hoe het verkregen is, dat is niet lekker. Maar want... geen tulpenbollen? Net. Uh, suikerbieten. Suikerbieten hebben we gegeten. Nou, dat kan best als je ze een beetje bakt hier, een beetje bakt daar. Uh, dat kan best, ja hoor. Zet nou eens de oorlog voorbij. We ja. gaan even positief denken. Ja, maar dit, gaan... dit was ook positief. Jullie he. gaan weer terug naar het strand. Ja, ja. Dan ligt daar een hoop rotzooi die die Duitsers hebben achtergelaten. Ja. Nou, granatenbommen. Ja. ja, ja. ja. Patronen. Ja. Levensgevaarlijk. Die lagen daar op het strand en de uh, kampeertenten verschenen weer. Levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Tussen al die bommen en granaten. Maar daar was een oplossing voor, hè? Dat als er een granaat of een bom gevonden werd, moest je dat melden aan het bestuur. En het bestuur had de secretaris en dat was meneer Smink. En die kwam het wel eventjes ophalen. En die nam dan zo'n mortiergranaat of ik weet niet hoe al dat getuig heet. En dan liep hij ermee op zijn nek. En hij... Ik zeg het, hij het overleefd. Om, om parlementair zeg ik het. Hij donderde dingen achter zijn tent neer. En achter zijn tent lag een hele stapel met munitie. En op een zeker moment uh, vond iemand een genaat. En toen zei hij nou uh, geef die maar hier. En die gooide die in een beerput. Uh, die de gemeente toen al had gegraven. Uh, had gegraven voor de toiletten. Maar als kind... Dus jarige. Jij speelde ermee. Wij speelden ermee. Wij gingen over de duinen. Uh, ik zei je al, het was vlak bij Bloemendaal. Dan gingen we over de duinen. Daar groeiden struiken genoeg. En er waren hele diepe kuilen, gaten. En die waren ontstaan omdat dus de uh, galeerden of wie het ook waren, die... Uh, ...hadden dus die munitie tot ontploffing gebracht. En daardoor ontstonden er van die hele diepe kuilen. En in die kuilen, nou daar lag allerlei tuig, daar lagen uh, uh, uh, uh, stukjes van landmijnen. Uh, dat was zo'n driepootje, als je daarop zou trappen, dan uh, uh, ontvlamde dat... ...en kwam in die landmijn terecht en die plofte dan... Maar wij vonden al die kleine patroontjes en dan gingen we ermee spelen. Want als je erop drukte, er zat geen landmijn meer aan, hè? maar als je erop drukte uh, kwam er een steekvlam uit. Nou, dat is toch hartstikke leuk? En wat je ook in die kuilen vond, dat uh, was trotiel. En die trotiel, nou als je die nou lekker verzamelt... ...en dan kun je die lekker aansteken... ...en er kwam een mooie steekvlam uit, jongen. En we leven nog steeds. <lacht> <lacht> Ongelooflijk. O uh, uh, ik, ik laat die periode achter. Ja. Ik ben blij dat je gezond tegenover me <lacht> ja. zit. Ja, ja. Uh, niet meer over vuurwerk praten. Nee. Maar je komt in 1947... ...weet je je op een strand... ...en opeens zie je iemand die aan het verdrinken is. Ja. Vertel eens even. Uh, ja, dat was in 47 uh, Gerrie van Eerde en ik stonden uh, op de opgang van Helios, of de afgang, hoe je dat ook noemen wil. Wij stonden daar en we waren net uit de duinen gekomen uh, en we waren een beetje aan het uh, rotzooien. En opeens zien we dus daar in, uh, in het water een, een persoon, het was een Duitser die was daar aan het zwemmen. Maar die goede gast die had helemaal geen idee wat een mui was. En eb en, en, en, en vloed. Dus die was lekker aan het zwemmen. Nogmaals, je bent 15 jaar op dat moment. Ja, maar wij, wij waren wel bij de renningsbrigade. Uh, als, je had de jeugdrenningsbrigade. En er stond ook zo'n flat. Uh, zo'n flat stond er op het strand. En uh, om de, nou ik denk uh, 200 meter, lag er een paal met touw eraan, een haspel... en aan die paal zaten kurken. En dan was de bedoeling... als er iemand aan het verdrinken was... dat je die paal zou, uh, dat je die paal zou pakken... en dan zou je dus... naar die drenkeling toe lopen. Nou, uh, wij zagen vanaf de hoogte... dat die uh, Duitse... Uh, in, uh, in nood was. En toen zeiden we... Die is aan het verzuipen, want die steekt zijn handen omhoog. En toen zijn we naar beneden gerend. We hebben zo'n paal gepakt. En we zijn het water ingerend naar die uh, Duitse toe. En uh, die heeft dat op een zeker moment weten te pakken. Toen hadden alle andere uh, zandvoerders het ook in de gaten. De, de, sorry, de kampeerders. Die hadden dat in de gaten. En die zijn ons achterna geëngd. Rent, en die hebben die taak van ons overgenomen. Want dan kun je niet als ze. Nou, en zo is die Duitse die is uh, op uh, het strand gekomen, is hij gereanimeerd. En in uh, eind 47, was december geloof ik, hebben we van Gerry en ik van het Carnesie Heldenfonds uh, een onderscheiding gekregen. Wat was dat? Een envelop met geld? Nou, zo werkte het toen, dacht ik niet hoor. Nee, wij hebben een zilveren vork en lepel met inscriptie gekregen. En de oorkonden, die heb ik niet meer. Maar het bestek heb je wel. Het bestek heb ik nog wel, ja. Ik eet er niet van hoor. Nee, wel. Ted, we gaan... Even naar het meest recente toe. We sluiten die periode af. Ja. Want uh, je bent klaar met de basisschool. En je gaat studeren aan de Rietveld Academie. Ja. Je gaat vervolgens ook nog een keer aan de Vrije Universiteit Theologie studeren. En ja, afmaken. Dat klopt. Ja. Ja. En uh, vervolgens uh, beeldende kunst. Uh, je gaat voor de klas staan. Ja hoor. Op scholen. Ja, ja. Je gaat lesgeven. Beel, uh, ja, beeldende vorming. Dat was vroeger handenarbeid, beeldende vorming. En kunstgeschiedenis tekenen. Al die creatieve vakken. Nou, dat, uh, dat had ik mooi geleerd allemaal. En uh, het was ook mijn hobby. Dus, en je gaat boeken schrijven? Uh, dat uh, zat in het verlengde van mijn vak. Ja, die boeken die waren bestemd voor jeugdverenigingen, uh, voor scholen enzovoort. Nou, dat zijn er drie geweest. En dat doe je nog steeds? Beeldende vorming? Uh, ja, zeker. Ik geef nog steeds les op een school in Wassenaar. De Kiefi-school? ja, jij weet dat. Ja. Uh, de Kiefi-school en... Uh... Er zitten toch niet de, de kinderen van Maxima op, die school? Uh, <laughs> het had weinig gescheeld. Oh. Maar uh, nee hoor, die zitten op de Bloemkantijs. Bloemkantij. School, ja, de Bloemkampschool. Vraag, wat is jouw associatie met Jaap Balhuis en Nel Klaassen? Ja, je woont nu in hun huis. Ja, uh, hen en ik uh, waren al heel jong uh, uh, bevriend met elkaar. En uh, we gingen over en weer bij elkaar een borreltje drinken, dat was heel gezellig. Uh, uh, totdat uh, Jaap kwam te overlijden, en toen stond Nel er alleen voor met al haar uh, trubbels... En uh, nou ja, zij heeft ons geaccepteerd als uh, kinderen. En, zo, en onze, kinderen, onze kinderen ook. En zo was het heel gezellig dat, uh, met elkaar. Uh, totdat zij uh, ook kwam te overlijden. En wij zetten gewoon eigenlijk hun werk door. Want wij werkten al in het atelier. We, we werkten al samen. Uh, met Nel heb ik dan wel samengewerkt omdat ik... ...op de Rietveld een hoop dingen had geleerd... ...en die kon ik ook weer doorgeven aan haar. Maar zij waren uh, hele grote kunstenaars. Dat uh, is ontegenzeggelijk. Ted, ondertussen hoor ik in mijn oortje alweer... ...dat de muziek uh, gaat klinken... ...voor de afkondiging. <laughs> Je ja. vond het toch niet erg, hè? Zo nee, bij Mal. Ik, uh... Want Zandvoort is één ding is helemaal niet genoemd... ...maar dat was heel belangrijk. Uh, Ted was uh, producer, regisseur... ...van een hele belangrijke film... Tussen App en Vloed. Ja. Een, een film over het Zandvoort van toen. En ja. een aantal delen. Ja. De film is een tijdje spoorloos geweest. Maar hij is ja. teruggevonden op de zolder van het gemeentehuis. En ik hoop oh. dat het genootschap Oud-Zandvoort hem weer gaat uitbrengen. Zodat iedereen hem kan zien. Want je hebt een heel belangrijk document daarmee gemaakt. Ja, uh, uh, wat ik heel belangrijk vond is. Uh, en heel fijn dat de, de mens van de wurft hebben daar belangloos helemaal meegespeeld, meegedaan, hun vrije tijd gegeven. En uh, uh, ik heb de film ook geen documentaire genoemd, maar een reconstructie van het oude Zandvoort. En uh, ja, daar hebben we eigenlijk nu geen spijt van. Want alle gebouwen die ik toen uh, achtte uh, belangrijk te zijn als Zandvoorts erfgoed, zijn nu verdwenen. En nou, die, die staan de, nu op de film. Je hoort ook de stemmen van Piet van der Meijen en van uh, Nijkamp en dergelijke. Ja, de uh, muziek van Nijkamp ja. en Kors van der Meij, de oude, oude, ja. oude Kors van der Meij. En uh, um, even kijken, uh, ook die op de Zandvoortse Laan woonde, uh, uh, de, de Piet van het Veld. Piet van het ja. Veld, die was de omroeper, daar hebben we nog, en van Honschoten. Ja. Maar hij heeft nog een bijnaam, maar dat weet ik niet precies. Een uniek document waarvan ik echt hoop ja. dat hij binnenkort weer te zien is voor ja. een ieder van Zandvoort. Want je hebt wel iets vastgelegd en dan praat ik over 1971 inmiddels. Dat is uh, bijna ja. 40 jaar geleden. Ja, ja. ja. ja het, is, uh, het, is, het ziet er goed uit en ik ben er heel blij mee. Dat en ik hoop ook dat hij voor de dag komt. Ik ga je enorm bedanken voor uh, je bijdrage in je verhaal. Ik uh, denk dat Zandvoort genoten heeft. Ik wens je hele fijne feestdagen toe. Een goede jaarwisseling. En blijf gezond. Ja. En dat wens ik alle luisteraars ook toe. Jan Kool enorm bedankt. Uh, ook Coeur bedankt voor de muziekkeuze. Dames en heren dit was het programma ZFM. oud Zandvoort. Volgende week hebben we geen uitzending. Dus ik zie je weer terug in het nieuwe jaar. Dank u wel.